Jobboot met het NOS-journaal. De Britse regering heeft... Op 23 juni stemden de inwoners van het Verenigd Koninkrijk... met 52 tegen 48 procent voor uittreding uit de Europese Unie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt... dat er geen sprake kan zijn van een nieuw referendum... en dat de uitslag moet worden gerespecteerd. Een man is voor de 234ste keer betrapt op zwartrijden. Hij werd herkend door NS-personeel in de trein van Vlissingen naar Amsterdam... Ondanks een reisverbod was de man toch op de trein gestapt. Op het station van Bergen-op-Zoom is hij door de politie aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hij zal later voor de rechter moeten verschijnen. De NAVO blijft tot eind 2020 miljarden investeren in de Afghaanse strijdkrachten. Het geld wordt besteed aan opleidingen. In Afghanistan zijn nog zo'n 12.000 man troepen van het Westerse Bondgenootschap. Eigenlijk zouden die geleidelijk vertrekken, maar de NAVO is van mening veranderd omdat de taliban nog steeds een bedreiging vormen. Secretaris-generaal Stoltenberg zei op de top in Warschau dat Afghanistan niet alleen staat en dat de NAVO een lange adem heeft. Een ander besluit is dat AWACS-vliegtuigen worden ingeschakeld bij de bestrijding van de Islamitische staat. Aan boord is geavanceerde radar en communicatieapparatuur waarmee IS in Syrië en Irak kan worden gevolgd. Max Verstappers start morgen bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië... van de tweede startrij. De Nederlandse Formule 1-coureur zette vanmiddag... in het laatste deel van de kwalificatie de derde tijd neer... achter Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Het weer, in het zuiden nog zonnig... in de rest van het land bewolkt... en vooral in het noorden kans op wat regen... Het is 20 tot 23 graden. Vanavond overwegend droog, morgen volop op zon... en temperaturen tussen 24 en 28 graden. Na het weekend wisselvallig en lagere temperaturen. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Diemen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Zaterdagmiddag bij CFM. Nogmaals, een goede middag. Leuk dat jullie allemaal luisteren. Hè. Blijf dat vooral ook doen. hè? Zodra we na vijf uur hebben, we een nieuwe aflevering van Entertainment for You met collega Fred. Jawel, hij is er weer in de studio aan de Tolweg Tina. Als eerste raad nieuws er weer van vier uur draaien we deze klassieke van de Brothers Johnson en Stamp. Nou, wat gaan we verder allemaal nog in uur drie van dit programma allemaal doen? Nou, we hebben zo rond kwart over vier uiteraard het Formule 1 nieuws in de Pit Report. En dan hebben we het met name over de kwalificatie van vandaag. Want die is heel gunstig geweest voor onze eigen Max Verstappen. Meer daarover hoor je straks om kwart over vier. Om half vijf hebben we het dier van de week daartussen door nog het Zandvoortse nieuws. En heel veel lekkere muziek, dus heel veel luisterplezier. En uh, we gaan er tegenaan, nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag met nu Nicky Jam en El Perdon. Yo no sube a ser estaba buscando por la calle y En op de zaterdag bij CFM, hier is Make My Love Go van Jean-Paul. It's Jean-Paul alongside, the man them call Jason. Pretty boy, my a woman, alright. Telling them again what we tell them. Pass me a drink to the left, said her name was Delilah. And I'm like you should come my way.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 en what I just be close to me to. I just show you the way me my love Je word ik nou gewoon vrolijk van hè. Heerlijk. Je hoorden de single van Shampoo, paul Lekker als zomerse klanken, hè? Je hoorde, nee, niet Close To You, maar Make My Love Go. Uiteraard wel naar het origineel van de Close To You. Daar hebben we het over de single van Maxi Priest. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. Ja, vanmiddag om twee uur zaten we allemaal natuurlijk voor de buis... te kijken naar de kwalificatieformule 1 van de Grand Prix van Engeland... Zilverstad die morgen om twee uur gaat plaatsvinden. En wat heeft Max Verstappen het goed gedaan, hè? Ik zal het er even bij pakken, want in de race presteerde Max Verstappen al uitstekend voor Red Bull Racing. In de kwalificaties was het afgelopen Grand Prix nog wat minder. De afgelopen vijf races was teamgenoot Daniel Ricciardo telkens sneller op zaterdag. Maar in Engeland was het eindelijk raak voor de Nederlander. Verstappen wist op Silverstone niet alleen teamgenoot Ricciardo te verslaan. maar scoorde bovendien de beste kwalificatie van zijn prille carrière: namelijk een derde plek. Dat geeft een goed gevoel, gaf hij na afloop van de race toe. De afgelopen twee races was ik een beetje ongelukkig in de kwalificatie. De race pace was altijd wel al goed. Daarom maak ik me niet al te veel zorgen over de kwalificaties. Hier op Silverstone was de auto heel erg goed, al dus mag verstappen. Vergeleken met de teams eh, achter ons zijn we heel sterk. Het hele weekend functioneert de auto al heel goed... en we hebben het eh, ook op een prima manier afgemaakt in de kwalificatie. Het was een hele goede sessie en eindelijk kwam alles een beetje samen. Met deze derde plek ben ik heel erg blij, want Mercedes is hier een klasse apart. P3 was het hoogst haalbare, al dus de 18-jarige Nederlander. In de race hoopt, hoopt hij hoge uh, ogen te kunnen scoren. En ook ons tempo in de lange run zag er vrijdag goed uit. Dus alles ziet er goed uit voor de race. Morgen dus om twee uur. Nou, hoe ziet die startopstelling van morgen er dan uit? We gaan hem er eens even bijpakken voor je. Uh, op de tiende plek vinden we Fernando Alonso. Negende is geworden Nielke Hulkenberg op de achtste plek. Jawel, oud teamgenootje van Max Verstappen, Carlos Sainz in de Torre Rosso. Hij doet het best wel goed met de achtste plek. Zevende is er voor Bottas in zijn Williams. Zesde is Vettel geworden in de Ferrari. Nou heb ik gehoord dat Vettel een paar plaatsen wordt teruggezet. Helemaal Zeker weet ik dat nog niet, maar we houden dat in de gaten. Vijfde plek is er voor Kimi Rijkonen in de Ferrari. Dan de vierde plek, Daniel Ricciardo in de Red Bull Racing. Deze is uh, onze eigen Max stappen, eveneens in de Red Bull. En dan uh, de tweede plek, Nico Rosberg in de Mercedes... En de onbetwiste nummer 1, om het zo maar weer even te noemen... is Lewis Hamilton. Hij staat morgen van Pole Position, de Grand Prix van Engeland. Morgen om twee uur te zien dus bij SIGHO Sports. Hier is Swing on the Star. Gauw, ouwe, vergeten we zeker niet voor je te draaien, hoor. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Joh, de Spooky en Soo en Swinging on the Star. Even heel lekker meezingen met uh, die plaats. Jawel, ben je een beetje stressed out? Nou, dan gaat het uh, goed komen bij de volgende plaats. Want we gaan hem uh, voor je draaien. Een hit van dit moment: hier is 21 Pilots. I wish I found some better sounds, no one's ever heard.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 Heerlijk hè, he? heerlijk he? We zijn weer helemaal stressed out. Yo, de, de zin van de 21 Pilots. Ja, de afgelopen week hebben Albert-Jan en ik en uh, Kort Rijen trouwens uh, ook uh, aandacht besteed bij Zandvoort op zaterdag aan uh, www.strandverkiezingen.nl. Dan kon jij uh, jouw stem geven op het uh, beste strandpaviljoen in de Geert en ging het, uh, met name voor ons natuurlijk om de strandpaviljoens hier in Zandvoort. Maar de verkiezing ging over heel Nederlands en. Uh, ja, we hebben de provincie Noord-Holland helemaal goed in de gaten gehouden. Want uh, voor de provincie Noord-Holland stonden er maar liefst zes strandpavioens uit Zandvoort in de top 10. Een geweldige prestatie. En ook de eerste plek uh, die is uh, uiteindelijk in handen gevallen van een uh, Zandvoort strandpavioen. We hebben het over uh, Beach Club 10 namens CIVM uh, van harte gefeliciteerd. De winnaar van het beste strandpavioen van Noord-Holland 2016... is inderdaad Beach Club 10 in Zandvoort... van horecaondernemers Bas Lemmens en Bodine Starink. Ze zijn voor het eerst winnaars bij de verkiezingen. En wat het extra bijzonder maakt... is dat hier gaat om een tijdelijk strandpavioen. De andere, dat zijn allemaal permanente pavioens, alle andere winnaars. Dus tijdelijk paviljoen hier in Noord-Holland gewonnen Beach Club 10. Nou, publieksoordeel. Dat lang geniet om. Mooie tent... Lieve medewerkers en heerlijk eten. Compleet plaatje. En dan de beoordeling van de Mystery Guest... want ze kregen ook nog bezoek inderdaad van een Mystery Guest. Bediening vriendelijk en maaltijd was erg goed. Erg top en zeer goede en vriendelijke bediening. Nou, een beetje vergelijkbaar dus met het publieksoordeel. Leuk en sfeervol ingericht en alles bij elkaar helemaal top. We gaan er vaker heen deze zomer. De Waterreus uit Scheveningen is trouwens op 7 juli jongstleden bekroond als beste strandpaviljoen van Nederland. Nogmaals, beachclub Club 10, van harte gefeliciteerd. Ook namens ZFM Salford, beste strandpaviljoen van Noord-Holland. En daar mogen we trots op zijn. En op de, al die andere, trouwens ook, die zes die in de top 10 zijn geëindigd. Van harte gefeliciteerd namens CFM Salford. Zodanig om half vijf hebben we het dier van de week.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 Ik kan niet zonder het andere. Pak maar mijn hart. stel niet te veel vragen. Je niet zo fijn, weten dat je extra goed moet zagen. Wil de oogst wat beter zijn, maar je vindt de hulp zo overbodig. Want je weet het zelf zo goed. Toch heb je naaste mensen nodig die vertellen hoe het moet, want het een kan niet zonder het ander. Dus pak De klassieke deze van Nick en Simon. jorde pak maar mijn hands. Jawel, Toe de Fransen Een beetje franstalige muziek zo op zijn tijd. Dat kan best wel eens bij Zalvoort op zaterdag. Nou, we hebben er eetje voor je uitgekozen hoor. Hier is Frans en Ella Ella. chose mm Nou, het hoort altijd wel een beetje bij de zomer, hè, vind ik een beetje vroostalig een muziek. We hebben natuurlijk uh, Europees kampioenschap uh, voetbal uh, dit jaar in uh, Frankrijk. Frankrijk uh, tegen Portugal trouwens, hè? zondagavond om 8 uur. Ik ben je benieuwd wat dat recht gaat worden. 9 uur is het. Oké, okay, ook goed. Die wedstrijd in finale van uh, inderdaad het EK voetbal in Frankrijk. En natuurlijk de Tour de France die daar momenteel uh, gaan is. Franskaal draaien we voor je met Ella uh, Ella. Daarom is het twee minuten al van vijf geworden. Tijd voor het Dier van de Week. Jawel, Dier van de Week kun je trouwens ook vinden op onze eigen CFM-app. Die je gratis kan downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zie je ook meteen hoe Billy eruit ziet. Want Billy is deze week Dier van de Week. Billy is een lieve dame van drie jaren jong. Een echte schootpoes die liever binnen is dan buiten. Wat niet betekent dat ze, naar, uh, dat ze haar plaatsen bij mensen waar ze niet naar buiten kan. Want een wandeling zo op zijn tijd vindt ze best wel heel erg leuk. Billy krijgt bij het uh, dierenthuis Kennemerland graanvrije voeding. Omdat ze last heeft gehad van haar blaas. Gewoon een lieve knuffelkats uh, die al uh, veel te lang wacht op een nieuw huis. Heeft u een rustig huishouden en bent u op zoek naar een leuk maatje. Kom dan snel langs bij het uh, Kennemer dierenthuis aan de Keesomstraat nummer 5. En maak daar kennis met Billy. Wilt u weten welke andere katten of honden bij het asiel uh, aanwezig zijn? Ga dan uh, naar de website www.dierentehuiskennemeland.dierenbescherming.nl www.dierentehuiszuidkennemeland.dierenbescherming.nl Of uh, neem even contact op met het Dierentehuis Kennemeland... aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Dat was aan Billy Dier van de Wijk. Naja zo een vuurtje gaan we in met deze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 het goed uit. Je de weekend bij CFM Zalvoorts. Ik can't feel my face. Jawel, gaan even kijken nog naar de top 10 van de, ja, de kwalificatie van de Formule 1. Tevens de startopstelling. Tiende plek Alonso. Negende plek Nico Hulkenberg. Achtste plek is voor Carl Sains. Zeven is geworden Bottas in St. Williams. Zesde plek, Sebastian Vettel. Kimi Rijkonen starts morgen op plek vijf. Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Max Verstappen op vier. Drie Max Verstappen, twee Nico Rosberg. En de eerste plek is er voor Lewis Hamilton. Jawel, de starts morgen dus om twee uur... van de Grand Prix van Engeland op Silverstone, Max Keurig netjes op P3. Winnie. dat het echt leuk worden. Het is bijna kwart voor vijf. Tijd voor het uh, gedicht van de dag, maar ik heb treurig nieuws vandaag. Geen gedicht van de dag. Nee, de collega's die dat allemaal heel erg goed kunnen. Ik en natuurlijk. Uh, mijn vaste maatje, Albert jo Vos, die zeiden allebei niet. Dus... En ik laat het liever aan, uh, aan hun over. In plaats van dat ik uh, het uh, onderwerp ga verknallen. Ja, dus, geen gedicht van de dag, uh, deze dag op uh, zaterdagmiddag bij CFM. Volgende week is Albert al weer terug op zijn stek. Even kijken of je daar vanaf strand het gedicht van de dag gaat doen. Want we zitten volgend weekend zitten we op strand bij de haven van Saltfoort. Je de grote muzikale familie trouwens uit de jaren 80. Dat was de Barts en de Rhythm of the Night. We zijn in afwachting. Oh, daar is hij al. Fred, hij. Jawel, hij is er weer. Zodra dan komen om vijf uur met entertainment voor jou. Hij zal vast en zeker weer het een en ander aan gasten opgescharreld hebben. Dus dat hoor je allemaal zo rond vijf uh, uur na vijf uur bij CFM. Deze mag niet ontbreken. Hier is Sia en Ship Trails. Zodat ze dadelijk weer een mooie uitzending worden van Entertainment voor You met Fred Hey. En uh, al zijn uh, gasten. Ja, er komen er alweer een paar binnen bij de studio. Goedemiddag. Welkom, welkom. Ja, die kijken van, uh, oké, okay, is het hier? Ja, het is hier. Jullie zitten op het goede plekje de radio van CFM. Turn on your radio op CFM 106.9, kabel 104.5. www.cfmsonfoort.nl, www.cfm-live.nl ZFM TV Kanaal 40 digitaal via Ziggo. De ZFM ga zo zomaar door. Ja. Overal zijn we 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met heel veel informatie voor Salford en de regio. Lekkere muziek natuurlijk. Dag van deze fantastische Greenfield. Hier is In Privates. Ik mocht uh, vanmiddag kiezen uit uh, twee platen van de uh, Dusty Springfield. De summer is over of deze in private. Nou, keuze is dan makkelijk gemaakt, hè, want de zomer moet toch beginnen. Dus het werd uh, inderdaad de single in private. Fred, Heij, hij is weer met zijn gasten zo dadelijk na vijf uur. Entertainment for you. Hier is Work from Home. Over werk hebben. de Work from Home, de single van Fifth Harmony? Ja, we gaan op naar het nieuws weer van 5 uur. We willen nog eentje draaien? Eentje en dan onze bekende afsluiter? En die Paro aan de Zee mag zeker niet ontbreken. Hè? Hier is hij van Kessel en al zijn vrienden: Paro aan de Zee.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 De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? Herpovloed, je lange oude strand. Ik voel me weer dat kind, speelend in het zand. Hij hey, hee hee! Hey. Ik ben niet met volle teuggen. circuit, strand of de kroeg. ...dat weer een heftige uitzending worden ...van Entertainment voor jou. Tel 1, 2, 3, 4, 5, 6 mensen extra in de studio. Dus, ben je er klaar voor, Fred? Mooi, mooi, mooi, mooi. Hoort, uh, de hoorde de zonnetje uiteraard van Kessel... ...als vrienden, Johnny Kruijkamp, Allah, Kalaf... ...allemaal kwamen ze langs, hè, Tijdens deze plaats. Parol aan Densie. Het zonnetje begint weer lekker te schijnen hier in Zelfoort... Mooi moment om afscheid te gaan nemen. Morgen het op Zondag gepresenteerd door collega Andor Sambege. Heel veel plezier dan, ook dan weer tussen 2 en 5 bij CFM. En zo meteen Entertainment for You met Fred. Hij, hey, jawel, hij is er weer aan de tolweg 10A. En ikzelf ben er volgende week weer met Albert-Jan tussen 2 en 5. Zalford op zaterdag. Tot dan!